Reis op de plaats. Een serie hoorspel door Hilde van der Ploeg, Regie, Vries junior. Achtste en laatste deel... Mannetjes putten. Deze laatste inleiding... wil ik even als de eerste... persoonlijk uitspreken. Enigszins beschaamd... moet ik er u aan herinneren... dat de gehele groep 20ste en 26ste eeuwers... in de val van troost is gelopen. Alleen Narcissus... Een middeleeuwen, nota bene, is ontsnapt. Moedeloos gingen we slapen, maar toen ontdekte ik iets vreemds. Oeh, wat een fakkel. Kijk maar. Ik heb anders helemaal geen beste herinnering aan fakkeloptochten. Wie weet wie het zijn? Het kan me niet schelen wie het zijn, als soms ze er maar hieruit halen. Waarom zou deze omsingeling op hulp voor ons duiden? Het is heel goed mogelijk dat een collega van Roos deze burger wil veroveren. Het maakt voor ons weinig uit in handen van welke bruid voor ons bevindt. Ik voel dat deze aanval. Ja, wacht eens, wacht eens, is dit een aanval? Het kan best een vorm van illuminatie zijn. Misschien geeft die ruwaard wel een vijfje. Stel. Stel. Ja. Daar komt iemand. Op de wandeltrap. Als ik het goed hoor, komen er zelfs meerdere. Ja. Als we... Nog maar niet nog meer mensen op dat luik getrapt hebben, want... ...dan raakt het hier werkelijk te vol. We laten er niemand meer in. Ten slotte waren wij hier het Ja, gaat u wel bij die trap vandaan, heer u weet. <tot> Voorzichtigheid baarder iets een parceleinkast. Waar zijn die kerels nou? Ligt eens bij, soldaat. Hé hey, jullie, kom eens wat in het liggen. Ja, dat moet toch een waardroest zijn. Mm. Een mooie jongen is het niet. Voert u het woord, professor? Ja, ja, goed. Ik zal proberen vriendelijk te stemmen. Heb ik het genoegen met meneer Roest kennis te maken? <lacht> Leuke broek, professor. <lacht> Een onbeschaamde vent. Wat valt er nou te lachen? Ik denk dat die gein heeft omdat... Kop dicht! Pardon? Kop dicht, Kleine, en luisteren. Roest praat. Roest lacht. Naar mijn bescheiden mening kan Roest amper praten. Kop dicht, lange! Smans man zonder scheedingsvermoegen, we pechzen op tot, tot onze lengte. Kop dicht, kleine! Zie je wel? <laughs> Stel! Als Roest lacht, lacht Roest alleen. Die moet je opsturen als slagstien. Wie heeft er zin in een slag? Geef me zwaarte zandsoldaat. soldaat. Had je mond toch, polle? Vertel iemand wat je komt doen. Bravo, oh. bravo, hij zoekt naar de woorden. Onbegrijpelijk zat hij de weinige termen die ik hem niet eens kan vinden. Nimmer tevoren heeft iemand zo tegen mij durven spreken. Waar heb ik dat dan verdiend? Zo'n lekkere jongen ben je niet. Je had ons af en toe wel eens iets te eten mogen geven. En dan de misselijke streek om iemand zo smak te laten maken via dat leuk. Ja, bovendien is dat helemaal niet origineel. <lacht> Ach, het, eh, het voldoet nog steeds. Ja, ik had mijn nek wel kunnen breken, maar goed, ik zal er niet meer over praten. Even vertel een nou vlug wat je hebt en verdwijnt dan. Ja, ja, hè. Ziet u, mijn kasteel is omsingeld. Ja, dat was ons dus al opgevallen. Nu staan die lui erop dat ik u uitlever, want anders plunderen ze de boel. Waarom had je dan net zo'n plezier, joh? Ik, eh, ik was een beetje zenuwachtig, meneer. Laat ik het niet meer merken. Je moet je leren beheersen. Ja, meneer. En willen de heren nou alsjeblieft vertrekken? Ja, och, nou we zullen het even overleggen. Schiet u dan wel op, alsjeblieft. Die lui buiten hebben weinig geduld. Ja, en je... Nu verlang je gunsten van ons... vanwege je ons eerste broer op zijn behandeld, hè? Ja, wacht jij nog maar eens even. Broentje komt om zijn salaris. Ja, laat we niet te veel datten, professor. We zijn nog in zijn macht. Al schijnt hij dat zelf niet te beseffen. Ja, ik zal hem zeggen dat wij bereid zijn... ...om dit kasteel te volhouden. Dat ben ik niet met u eens. Hier zitten we goed. Vooral die we Ruwaard onder de duim hebben. Buiten wachten misschien de borstelers onder commando van die burgemeester... of die rakker hartelust om ons te verbranden als ze ons te pakken krijgen. Ik betwijfel het. Maar zelfs in dat geval moeten we het verkiezen boven hier blijven. Uit de handen der borstelers zijn we al meerdere malen ontsnapt. En dat zal nu misschien ook wel lukken. Maar als die lui buiten wegtrekken en roest wijzigt een houding weer... wat niet onwaarschijnlijk is, dan komen we hier nooit ja, uit. Ik geef vlaag gelijk. Nou, ga uw gang, maar eh, ik heb u gewaarschuwd. Wat vinden de anderen? Ik ga akkoord met het voorstel tot vertrekken. En Beuk? Vertrekken. Dat is dan geregeld. Nou, zo, zo Ik heb er met de heren over gesproken, Roest. En ik heb een bereid gevonden om jouw kille krot te verlaten. Dan heb je weer rust. Roest. Fijn. Dank u, heren. Nou, en laat dit een les voor je zijn. Het goede zegeviert altijd in de strijd tegen het slechte. U was hier nooit uitgekomen als die gemene landsknechten niet zo slecht waren geweest... ...om te weigeren te vechten. En dat alleen maar omdat ik de meeste van hen in de boeien had laten slaan. Ach, was dat ook wel een rechtvaardige straf? Ze verdienden het. Hadden ze vanmiddag maar harder moeten lopen. Je bent niet de enige werkgever die sukkelt met zijn personeel. Laat dat je een troost zijn. Ja, ga ons nou maar voor naar buiten. Graag, heren. Als u mij volgen wilt. Ja, nu met een behoorlijke verlichting was de tocht veel minder angst dan jagend. Ja, en het leek veel korter ook. Daar is de poort al. Wacht, open de poort. U kunt vertrekken, heren. Nou, laat dit de les voor je zijn, vriend. Het goede, zegeviert altijd. Dat heb u al gezegd. Ja, zoiets kan niet vaak genoeg herhalen. Ik begon reeds te twijfelen of hij u zou laten gaan. Narcissus. Goeie Narcissus. Opnieuw moet ik u hartelijk dank zeggen voor uw hulp. Zat u hier ook opgesloten, professor? Dan is nu het hele gezelschap compleet. Laten we opschieten. Ja, waar gaan we naartoe? Naar het kampement. Om zeven uur morgenochtend moet het bij de verhaalhaler zijn. Om zeven uur al? Dat halen we nooit. Ik weet zeker dat we het wel halen. Maar we moeten natuurlijk stevig doorlopen. Wat mij betreft kunnen we gaan. Even mijn troepen waarschuwen. Oh. Oh. Oh. Zo, we kunnen vertrekken. Zij volgen wel. Hoe kwam u eigenlijk aan al die helpers? Ja, dat is nogal ingewikkeld. Maar laat ik eerst verklappen dat er rondom het kasteel slechts half zoveel mannen stonden als Roest meende. Ieder van ons had namelijk twee fakkels, die hij zo ver mogelijk van elkaar afhield. Maar wie waren die mannen? De meesten lopen al achter ons. Gaat u maar kijken wie het zijn. U zult ze ongetwijfeld kennen. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar ik zal wel even kijken. Wees voorzichtig, Beuk. Oh, oh, maak u zich niet ongerust. Ik sta voor deze lieden in als voor mezelf. Hoe daar is Beuk alweer. Vertel eens, Beuk, wie? Kier, wat heb je wat zien, Blik? Ik ben me rot geschrokken. Wat? U kunt het geloof of niet, maar die kerels achter ons? Nou, nou, wie zijn het? Hé, was het? Wie? Het was Narcissus. Ik heb er een heel stel gezien. Het was een heel veld Narcissus. Buk, jongen. Ga even zitten. Wat is er met je gebeurd? Buk is gelijk. Kijk je maar eens achter u. Dan, dan loopt de hele troep. Allemaal dezelfde. Alle mensen. Steeds hetzelfde gezicht. Dezelfde ijle gestalte. Dezelfde kleding er. ...en allemaal in de knie van de linkerbroekspijp een winkelhaar? Ik Dat komt doordat we tijdens de vlucht uit het kasteel zijn gevallen. Maar wie zijn dat allemaal? Narcissus. En, en, en wie bent u? Ook Narcissus. Het is een truc met spiegels of zo. Met hoeveel man bent u? Met 50 man. En we zijn allemaal één en dezelfde. Ik, maar. ik, ik vraag me af wie nu de ene en wie dezelfde is. Wie van u is nu de ware narcissus? Ik, ik, ik. Ik! Ik! begrijp Ik! Ik! me, nee, begrijp nee, me. Begrijp me, begrijp me. Begrijp me, begrijp me. Begrijp me, begrijp me. Begrijp me, begrijp me, begrijp me. Begrijp me, begrijp u bent dus de ware. He, u zou mij het originele exemplaar kunnen noemen. Maar zij allen zijn ook mij. Ik zal het u uitleggen. Het, het, het wordt tijd. He, he, op een dag. Om laten we zeggen smiddags twaalf uur. Schiet iemand zich door middel van een verhaalhaler Terug naar de vorige dag. Dat is mogelijk niet waar. Ja, ik heb ja. het nooit geprobeerd, maar... Ja, het, het moet kunnen. Ja. <laughs> Ik weet nu zeker dat het kan. Als die bewuste persoon zich heeft teruggeschoten, dan leeft hij die vorige dag dubbel. Ja. Is dat duidelijk? Ja, ja. Namelijk eenmaal gewoon en eenmaal teruggeschoten. Ja. Ja, dat moet net zoiets zijn als wat u beleefde, meneer Beuk. Ja. Uh, uh, ja, die persoon, of eigenlijk persoon nu, wacht dan tot het weer vandaag is, ...en verricht dan nog eens dezelfde handeling, ja. begrijpt u wel? Ja, ja, ja, ja. Nu echter niet om twaalf uur, maar om bijvoorbeeld uh, kwart voor twaalf. Ah, ja. Heeft hij nu voor de tweede keer zichzelf... ...en voor de eerste keer zijn dubbelganger teruggeschoten naar gisteren... ...dan leeft hij in dat verleden in vierval. Herhaalt hij dit ja. nog een paar keer? eens enige minuten vroeger dan de keer daarvoor, dan... Ja, ga... Geniaal, ja. Ja, vier, acht, zestien. Ja, ja, zo krijg je hem heel leeg. <laughs> Inderdaad, zij het slechts voor korte tijd. En uh, u heeft dit principe toegepast? Ik ga het toepassen. Daarom moeten we om zeven uur bij de verhaalhaler zijn. Maar als u het nog doen moet, hoe kom u dan aan al die dubbelgangers? Kijk, bij deze van voorbeeld... ...sprak ik over heden terugschieten naar gisteren. Ja. Van gisteren afgeredeneerd is het echter morgen terugschieten naar vandaag. Ja, ja. duidelijk. Ik ja, ja, ja. begrijp het. Eerst beleven wij het teruggeschoten zijn van uw dubbelgangers... ...en morgen maken we dat terugschieten mee. Zo is het. Nou, ik kan u zeggen dat het voor mij ook een gekke gewaarwording was... Ik vluchtte uit het kasteel. Waar moest ik naartoe? Ik besloot terug te keren naar een kampement. Toen ik daar aankwam, werd ik ontvangen door vijftig maal mezelf. Nou, ik vond het natuurlijk vreemd. Maar mijn andere ikken vertelden dat ik de volgende ochtend zou beginnen met de handelingen die zouden leiden tot hun bestaan. Maar hoe wisten ze dat? Ze hadden allemaal een andere fase... ...van dit proces meegemaakt. Zo sprak ik met, laten we hem, Narcissus de Tweede noemen. Ja. Hij vertelde dat ik morgenochtend om acht uur... ...in de verhaalhaler stap om hem te creëren. De Narcissen drie en vier ontstonden naar hun zeggen... ...doordat ik zelf en nummer twee enkele minuten voorachten in de machine stapte. Ja. Toen ik daarop weer enkele minuten vroeger... In gezelschap van nummer 2, 3 en 4. plaats nam in het apparaat. ontstonden de nummers. 5 tot en met 8. Was een waanzin! No, no, no, no. Het feit dat ik in 50 fout daar sta. bewijst toch wel de waarheid van mijn verhaal. Hm? Ja, ja maar, maar hoe komt u aan het vreemde aantal van 50 man? Bij verdubbeling had u het toch 32 of 64 moeten krijgen? Er kan slechts een beperkt aantal personen in de verhaalhaler plaatsnemen. Ik kon dus niet aan het verdubbelen blijven. Nee. Ik moest net minder genoegen nemen. Ja. Maar dit hele verdubbelproces vindt morgenochtend plaats. U kunt het dus allemaal nog zien. Laten ja, ja. we dan weer gaan. en flink Doorstoppen, ik ben benieuwd hoe dat verloopt. Het is bijna gebeurd, Vlaag. Nog zes is, nog maar met z'n vieren. Met z'n tweeën, professor. We zijn er juist weer twee naar het ja. verleden vertrokken. Dat is toch een triest gezicht al deze geschikte kerels te zien verdwijnen. Ja. Maar ja, goed, ze hebben een nuttig werk verricht. De wetenschap zal hen dankbaar blijven. Trekt u zich hun vertrek niet aan? Ze zijn maar dubbelgangers. Het origineel blijft in slot erover. Ja, dat staat nu te gebeuren. De laatste gaat vertrekken. Klim maar in de bak, Narcissus, de machine is ingesteld. Goed, daar ga ik dan. En nog hartelijk bedankt voor de hulp. Geen dank, geen dank, het was me genoegen. Maar klartig om jezelf te bedanken. Ja. zo heren, dat was de operatie 50 fout. Eh, wat nu? We gaan naar huis. Ons kampement is verwoest en als de borstels opnieuw aanvallen... en nu ook deze terugschieten vernieden... Nou, dan wordt ons de kans ontnomen terug te gaan naar de 26e eeuw. Bovendien hebben we onze taak vervuld. We hebben kunnen constateren dat deze tijd ten zich niet lenen tot vredig toerisme. Eh, weet u wat het is... Onze cliënten wensen voorlijkheid, vertier en veiligheid. Als ze hier een keer met elkaar te kennen zouden geven... ...tot het gilde der toffe jongens te behooren... ...de Wester te adoreren... ...en nog langer niet naar huis te gaan... ...nou, dan zitten de borstelers op woestens ook ernaar uit en meteen op de nek. We hebben hier niets meer te zoeken. We keren terug naar 2533. En ik adviseer u ook naar uw tijd terug te gaan. Wij kunnen niet terug en waarom niet... De periode van ons verblijf is toch nog niet om? Nee, Beuk heeft dit geconstateerd toen jij naar de 26e eeuw was gevlucht. Ja, maar dat is verschrikkelijk. Wel, nee. Wij zetten u wel even af in de 20e eeuw. Oeh, voortreffelijk plan. Ja, een lift naar de toekomst. En wat, wat gebeurt er met meneer Narcissus? Ja, ja, dat is ook nog een probleem. In Borstelen heeft hij zich onmogelijk gemaakt. Ja, bij mijn tijdgenoot hoef ik niet meer aan te komen. Gaat hij ook maar met ons mee? Dat is leuk. U blijft bij ons logeren? Ja, u mocht ook gerust met ons mee. Weet u wat, u logeert afwikkelend bij ons en bij de heren Octaan en Radeer. Met hun apparaten kunnen u gemakkelijk heen en weer rijden. Ja, we bezorgen u wel een functie bij ons reisbureau als uh, adviseur of, of reisleider. En mij kunt u inlichtingen verstrekken over verschillende onderwerpen uit uw tijd. Ja, tenslotte was het de bedoeling van mijn tocht om wetenschappelijke gegevens over het verleden te verzamelen. Al is daar door ons zelfs dure weinig voor terecht gekomen. Nou. Dan lijkt me nu het om dit gekomen om te vertrekken. Stapt u maar in, heren. Dan stuur ik eerst u naar de twintigste eeuw. Goed. Nou, ja. tot ziens, heren. Dan nou, stap je in de deur, ja. oh. Meneer Narcissus, het gaat zeker eerst met andere heren mee. Ik vind het uitstekend. Nou, dat dacht ik al. Ach, meneer Adair, kan het zo geregeld worden dat u ons in 1960 afzet bij mijn eigen verhaal ja, nou, Dat staat ons zo toe, namelijk ook. Ja, dat zou wel lukken. Heren, het gaat u goed en mijn licht. Tot ziens. Verrek dan maar, eh. Ja, eh, eh, nou, eh. tot ziens. Eh. Pas op je hoofd! Kijk eens aan. Huh? Dit apparaat is verlicht. Huh? Wat een luxe. Ach, in 500 jaar kan er heel wat veranderen, professor. Zo, eindelijk terug. Eindelijk? We zijn veel vroeger dan de ja. Laten we nou eerst de deur van de bunker openmaken. Ja, de frisse lucht van onze eigen tijd. Er is niemand. Ja, had u dan iemand verwacht? Nou, waarde hecht ik er niet aan. Maar men had toch voor een ontvangstcomité kunnen zorgen... als klein blijk van herkendelijkheid. Maar niemand weet toch dat we terug zijn gekomen? ...en weet niet eens of vanuit de middeleeuwen zijn geweest. Ja, dat dient er wel snel verandering in te komen. Ik zal onmiddellijk de pers en de radio inschrijven. Ik zie die krantenkoppen. af. Oh, nou, start door toch. Beuk, we moeten vertrekken. Waar wil u ineens naartoe? Naar de bewoonde wereld. De journalisten, cameramensen, commentatoren. Dat nieuws moet verspreid worden. En u was voor geheimhouding? Natuurlijk, toen ik nog moest vertrekken. Maar misschien was het een of andere beunhuis me voor geweest. Maar nu ben ik geslaagd. Nu stel ik prijs op publiciteit. Ik de rondheid was zeker niet af te bezig. En daarvoor uh, neem ik de tijd. Weet u wat ik niet begrijp, Knof? Wat dan maar... Waarom is er niets van onze belevenissen opgetekend in de geschiedkundige werken over Borstelen? Alvorens te vertrekken hebben we toch veel gelezen over dit plaatsje? Ja, wij meenden juist dat het er gedurende vijftig jaar bijzonder rustig was geweest. Ik denk dat Narcissus de enige was die kon schrijven. Toen hij dus was gevlucht, kon niemand meer iets optrekken. Ja, het is onwaarschijnlijk, maar het lijkt me inderdaad de enige oplossing die ik hiervoor vinden kan. Toch ja. jammer. Dat we alle sporen zijn kwijtgeraakt. De bandrecorder en drie splinter nieuwe rugzakken. Ja, nou dat, dat we voorzokken nog maar niet druk maken. Maar stel je zich nou eens voor... ...dat die borstelen de na namaken. Uitgesloten. We moeten dan de onderdelen komen. En toch hou ik staan... Ja, zwijgt nog waar beuk. De rij was harder. Nog harder? Ja, natuurlijk. Die snelheid smeekt als staat op 30 kilometer. U bedoelt 130? Dat eentje moet u tellen want rijdt de motoragent. Zo. Ik weet dat die verhaal komt halen. Want is ziet bij ons aan het goede af? Moet je nou toch eens zien, die roekeloos ideeën al probeert ons in te halen. Zo'n keel moet nou het voorbeeld geven. Ja, ja. We moeten dat eigenlijk ons helpen. Nou stop dan weer. Goedemiddag, agenten. Wat is er aan de hand? Er geldt hier toch in maximum snelheid? Nee, meneer, maar het is wel verboden raketten te lanceren in de nabijheid van wooncentra. Mag ik uw papier geven? Natuurlijk. Het spijt me Maar nou, herinner ik me dat ik geen papieren heb. Geen papieren? Heeft u deze wagen misschien gestolen? Waar zit u me voor aan? Deze wagen behoort aan meneer hier. Zo, is deze wagen van u, meneer? Ja, dat klopt. In Kunt u dat bewijzen? Ja, eh, uh, uh, Nee, nee, ik heb geen papieren beunen. U ook al niet? Nee, de kwestie is, wij zijn onze kleding met alles wat erin zit kwijt. Interessant. En waar bent u alles kwijtgeraakt? In de middeleeuwen. Dat dacht ik al. Wie is die derde meneer eigenlijk? Dat is mijn eminent assistent Plaatschra. Kunt u dat bewijzen? Het spijt me. Maar dat is me hier op dit ogenblik onmogelijk. Bent u ook alles kwijtgeraakt in de middeleeuwen? Natuurlijk, geen ook weer geweest. Maar wat heeft u dan nu voor kleding aan? Oh, die uh, hebben we geleerd voor de herenotaal. Wie zijn dat? Zijn kennissen uit de toekomst. En natuurlijk, langzamerhand begin ik het te begrijpen. Uh, nog één vraag. Op welke wijze is uw kleding weggeraakt? Ja, dat is moeilijk om in een start te vertellen. Vlaastraaf zal er een boek over schrijven en ik adviseer u dat te lezen. Maar nou, om u dan toch nog een beknopte antwoorden... ...kan ik u zeggen dat we alles moesten achterlaten bij onze vlucht uit Borstelen. Waar ligt Borstelen? In ja, de middelijver. middelijver. Ach ja, hoe kon ik zo dom zijn om dat te vergeten? Ja, wij logeerden namelijk in het huis van de burgemeester. Dat we die volkomen vertrouwen, lieten we onze spullen daar rustig achter. Die burgemeester, is die ook meegekomen? Nee, gelukkig ja. niet. Die ploert laat ik niet in mijn wagen toe. Oh, mocht u niet? Niet. Nee, ik probeer juist te vertellen dat het zijn schuld was. Ja, houd je maar op, professor. Die agent denkt toch dat we gek zijn. Nee, ik hoor, dat is het laatste vraag ik zou denken. Dat bezweer ik u zo waar als ik Hartelust heb. Hoe zijn u dat u heet? Hartelust. Huh? Motoragent hartelust. Uw familie zit zeker al een hele tijd in het vak. Al heel lang, zeker al 200 jaar. Veel langer, maar... In 1488 zijn wij al een voorzaad van jou tegengekomen. Is het alweer zo lang geleden? Waar blijft de tijd? Ja, bovendien, waar komt hij vandaan? Maar die oude Hartelust, Kende dat nog indirect familie van u? Mee? Dat was waarschijnlijk mijn achterneef Harry. Een aardig jongen, vond u niet? Nou, hij was geen persoonlijke vriend van ons. Hij huilde met de burgemeester. Echt, Harry, hè? Altijd probeerde bij zijn superieuren in het gevleid te komen... Ja, maar nu in Ernst, heren. Uit welke inrichting bent u ontsnapt? Nou, man, heb ik je daarvoor alles uitgelegd. Nou, u denkt toch niet dat ik daar één woord van geloof? Vooruit. Red u maar voor me uit. Rechtsuit, tweede straat linksaf. Maar ik ben professor Broos. Dat kan wel wezen, maar u moet mee naar het bureau. Wat hebben we gedaan? U hebt geen papieren en dat is geen zuivere koffie. Wees, agent, we zijn niet ontsnapt. We hebben niets gestolen en ons ook niet schuldig gemaakt aan een ander delict. Als u met ons meegaat naar het huis van Buur, de professor... U gaat met mij mee naar het bureau. Het spel is uit, heren. Inderdaad. Dit is het einde. Mannetjes putten. Dit was het achtste en laatste deel van een seriehoorspel... Reis op de plaats door heer van der Ploeg. die die was professor Broos... Jan van Ees assistent Dr. Vlaagstra... John Soer zijn bediende Beuk... Johan de Sla de motoragent Hartelust. Jaap Meilenveld en Johan Wolder... waren Marius Octam en Leopold Radeer, twee reisleiders van een reisbureau uit het jaar 2533. Rien van Oppen was de alchemist Narcissus... uit het middeleeuwse stadje Borstelen... en Tom Hakker de roofridder Ruwaard Roest. De regie had... As the free junior.